De brief is onder meer ondertekend door de premier van Aruba en kick-out Zwarte Piet. Het kabinet wil de excuses waarschijnlijk op 19 december uitspreken, maar helemaal zeker is dat nog niet. De man die vanochtend in Dresden mensen gegijzeld hield is overleden, meldt de Duitse politie. De 40-jarige man raakte dodelijk gewond bij de bevrijdingsactie. De man doodde vanochtend eerst zijn moeder en zou daarna geprobeerd hebben het gebouw van een lokale omroep binnen te komen. Dat lukte niet, waarop hij in een drogisterij in een winkelcentrum twee mensen gegijzeld hield. Aan het begin van de middag was de gijzeling voorbij. De twee gijzelaars bleven ongedeerd. In Amsterdam heeft een overblijfmedewerker op een basisschool kinderen meerdere keren gedwongen om naar enge films te kijken. Dat meldt het parool. Het gebeurde in elk geval bij twee klassen met leerlingen van 7 tot 9 jaar. De man liet zijn onder meer naar The Exorcist en District 9 kijken... en hij had een onschuldige film klaarstaan voor als er plotseling iemand binnenkwam. Waarom hij dat deed is niet duidelijk. Het bestuur van de basisschool zegt dat de man op staande voet is ontslagen. De politie doet onderzoek. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft voor het eerst in zijn verkiezingsnederlaag... eind oktober zijn aanhangers toegesproken... Hij zei dat zij zijn toekomst bepalen... en dat het leger de laatste verdedigingslinie is tegen het socialisme. Hij doelt daarmee op de nieuwe regering van de linkse president Lula. Het weer. Vanavond opnieuw mistig. Het koelt dan snel af tot onder het vriespunt. In het westen en noorden kan het glad worden door winterse buien. Morgen opnieuw kil en grijs met lokaal een sneeuwbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB...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 Maar het is, uh, het is wel ook niet, niet het voetbal voor wat je gewend bent. En de bal, de bal die heeft een hele rare stuit soms op het, het kunstgras. En daar moet je echt aan wennen. En dat merk je ook. Als, want als het even, even ja, straks bij ons komt, zal het een hele andere wedstrijd worden. Ja, maar is dat meteen ook, uh, zeg maar... Uh, ja, jij geeft dat uh, nu aan. Is het ook bij jullie een wens om uh, weer terug te gaan naar, uh, naar uh, echt uh, gewoon gras? Nou...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 Ja, en sommige artiesten zijn zo blij met dat TikTok. Want ja, door uh, die uh, tiktok uh, ragies, zeg maar uh, worden dan uh, bepaalde singles weer heel populair. Waaronder deze van uh, Tom O'Dell, je hoorde Another Loaf. CFM Race Radio, Pit Report. Report. En dan is het uh, Kassa natuurlijk. Maar uh, van de Kassa gaan we naar nou, uh, ja, Kassa. Voor, uh, voor Max Verstappen is het ook wel Kassa. Zo. En uh, voor het circuit in Zandvoort is het ook Kassa. Want we hebben hem weer binnen.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 Nou ja, mooi, euh, mooi kampioenschap. Tenminste, het, de DT moet je niet meer vergelijken met vroeger. We oh, nee? hebben tegenwoordig maar een verkapt GT3 kampioenschap. Oh. Met allemaal McLaren's en uh, Audi's en andere auto's. Het zijn niet meer de dikke bommen wat het vroeger was, natuurlijk. Die bij je net zo hard als de Formule 1 gingen. Ja. Oh. Dat is het niet meer. Oh. Oh. Uh, dat is een paar jaar geleden afgesmoord. Dat werd allemaal te kostbaar. Ging ook niet meer. En fabrikanten zijn de fabrikant, een naar de andere fabrikanten. Euh, nou, ze hadden er maar drie geloof ik die erin zaten. <laughs> die stapten eruit. Okay. En uh, het is nu eigenlijk een beetje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 voor ja, geweldig. Mooi. Zet, het, mooie velden. Kan je toch niet voorstellen dat de ANWB bijvoorbeeld een Nederlandse klasse over zou nemen, toch? Nou, nou, niet, we zien, nou, wat het mooiste is, ze hebben we hier voor serviceauto's genoeg. Ze hebben zoveel ongeveer gehad. <lacht> ja, toch? Ze dus kunnen zelfs motorraces houden. Ja, uh, ja, houden. Ja, dat ja, kunnen ja. uh, ze alles houden. Maar ADC heeft daar een tak wat ook uh, motorsport en autosport doet. En uh, uh, doen ook, uh, hebben we ook onder andere bijvoorbeeld in die historische race de bosch Hockenheim historiek helemaal overgenomen. Een uh, heel groot... Uh,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 Uh, dan is het heel veel hoor. Oh, okay. dan, uh, dan, dan, dan, dan, uh, dan hebben ze een heel goed dagje. Dat wel Zeggen Rendel, en dan. Uh, uh, ja, dat, dat, het laatste nieuws van de weken is uh, dat uh, uh, Autopassion. Um, je gaat uh, even kijken bedoel, hoe zitten. Een direct partner geworden. En dan mag je zelf zeggen: van wat.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 Dijon. En we zitten inmiddels al op 32 deelnemers, dus dat gaat vol. Wauw, wat een veld, hè? Uh, ja, dat is al een veld. En uh, ja, het, het, het, het, het lastige is, we mogen maar uh, maximaal 38 auto's starten op dat circuit. Oh. Dus we zitten eigenlijk al bijna vol. Ja, ja. Uh, en als dat een heel groot succes gaat worden, dan gaan we in 2024 gemiddeld, uh, denk ik zo'n vijf, zes evenementen organiseren daarmee. Zo, oh, dus alleen ja. maar volgend jaar uh, oktoberfassen in, uh, in Frankrijk. En, ja, zien we daar gewoon eens een try-out. Ja, ja. kijken hoe de, ook, hoe de mensen daarin staan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 met al die tourwagens tot 90. Uh, daar hebben we, volgend jaar hebben we daar zes evenementen voor. En die zitten in principe bijna allemaal vol. We hebben een heel speciaal uh, evenement uh, tijdens Jackson Racing Days uh, op Asse. Daar gaan we met alleen maar dikke vee achterrijden. Dus allemaal de dikke Amerikanen en Ken uh, uh, -Am auto's en dat soort dingen. Uh, ook al nu al meer dan 35 deelnemers. Dus dat gaat ook vollopen. lopen. Uh, ja, de, de, dus we, maken er ook, we gaan er wel een feestje van maken. Ja, ja, ja, dat ja. is uh, een, een race die 30 jaar bestaat. Dat komt niet zo heel veel Vaak voor. Ja, toch? Ja, ja, dus dus, denk ik uh, ook. We moesten, we moesten er ook echt een feestje van gaan maken, en dat doen we ook. Dus ja. druk mee, heel druk mee. En, ja. ja, want je hebt ideeën voor 20 jaar nog in je hoofd zitten, schrijf je. Dus, ja, um... maar weet je, dit, dit kan je organiseren, als je 100 bent, kan je het nog steeds doen. Dus, ah, ja, ja. ja. Uh, ik, kan, ik kan met de relaties ook over de tablet lopen. Dus, ja, makkelijk. Uh, <laughs> makkelijk uh, ik ben nu 60, dus als ik 80 ben, kan het nog steeds dus, Ja, ja, natuurlijk. Dat dus. moet, moet kunnen. Ja, even kijken. Ja. Of daar nog voorzien in de wereld is, dat zien we tegen die tijd hoor je. Ja, ja, ja. Die dan heeft hij wel zorg? Nee, nee, maar weet je, zolang, zolang ik dit leuk vind en leuk om te doen. Uh, weet je, het is een beetje naast de winkel een beetje erbij natuurlijk. En ja. het is, uh, uh, mensen zeggen, van, Renon, waarom ga je er niet uh, gewoon uh, je bedrijf van maken en uh, je broodwinning ermee doen? Nee, we willen het heel laagdrempelig houden qua inschrijfkosten. Kosten voor de rijders, want uh, het leven is al duur genoeg. Ja. Dus dan, uh, dan is het eigenlijk ook geen verdienmodel. Je moet gewoon zeggen, jongens, het eind van het jaar, het tel dat je weer op nul staat, ben ik een heel tevreden mensenkind. Precies, en je wil ja. gewoon ja. volle startvelden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 een heel goed jaar. En uh, crisis of geen crisis in Europa. Ik, uh, het mooie is dat alle deelnemers komen uit heel Europa wat uit de hele wereld. Dus uh, in Australië hebben ze geen crisis. Dus die rijders die komen uit Australië, die hebben toch centjes zat, dus die leggen hier. Oh, het ja. extra neer. Ja, ja, dus, uh, ja. Nou ja, het over, nou je het toch over de wereld hebt. Uh, Rinus Vike, of wel van Rienus van Kalmthout, die uh, ja. gaat terug naar uh, uh, Janot. Uh, even kijken, waar gaat hij ook alweer Metana. naartoe? Ja, ja, en, ja. Um, ja. Wat vind je ervan? Het het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 winnen. Eh, dus dat staat heel mooi op je, op je cv. Zo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, vroeger vroeg was het niet anders, hè. Kurus, eh, Formule 1 circus, die wonnen gewoon ook, hè. En eh, Andretti, die won gewoon de Indy 500. En die won in Formule 1-wereldkampioenschap. Ja. Dus eh, hoe mooi hoe kan je kan het hebben als je ook dat soort wedstrijden ook op Palmaars hebt staan. Ja, precies, precies. Zeg, Rindel, morgen heb jij bij je buren een kickbok-festivalletje. Een ja. evenementje. Zie, zie, zie je al iets van reuring daar? En, of hoor je al wat we daar gaan doen zijn bij de buren, maar het hele pand staat hier te schudden. Dus dat, heel veel, dat heel veel getraind wordt. We hebben natuurlijk allemaal zo'n heel mooi groot pand hier met allemaal van die stalen binten. Oh ja. En dan hangen allemaal van die bokszakken aan. En ze zijn al de hele dag zijn ze uh, druk aan het oefenen en toestanden. En uh, Er staan nog dranghekkers, ze gaan van alles yeah. aan ze afsluiten. Uh, ja, ik, ik, ik, ik heb nog niet heel veel gespierde mensen voorbij zien komen, gelukkig. Maar, oh, okay. <laughs> maar, maar ook geen... hoor. Geen, ook geen, zijn dat ringpoezen? Ja, de pitchpoezen vroeger, maar dit zijn dan ringpoezen denk ik. Ja, ja, ja. Ja, mooie ja, meiden ja. in spannende pakjes. Dus dat is een beetje minder. Ja, ja. Maar, maar niet gaan klagen hoor. en nog bij dat soort mensen. Want nou, we, ja, nee, maar uh, Dik en ik, uh, die, die keur gelukkig heel goed door deur. En we hebben, ik vind het altijd prachtig, weet je. En, uh, ik vind het mooi dat hij ook dit soort dingen gewoon kan organiseren. Ja, dat is geweldig. Het is gewoon geweldig uh, dat dat het allemaal kan, kan leven. En ja, de accommodatie hier voor hem is natuurlijk ook gewoon fantastisch. Ja. Een fantastische sportschool. Ja, ja. Voor, uh, echt fantastisch. Ja, ja, het wordt ook een mooi feest ja, het natuurlijk het meteen. Het Wat zei je? Het wordt ook meteen een leuke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 zeg maar een klap in het gezicht zien geven, maar <laughs> ik weet het, uh, uh, het zijn mensen die er wel van houden en helemaal geweldig. Ja, ja. Gisteren okay. heeft uh, Max Verstappen trouwens nog uh, zijn beker natuurlijk uh, gekregen van uh, ja. uh, op het vier gala. Ja, hij wel, de rest niet in heel vloerlijk, maar ja. <hij <systeen> nee, hij was er weer heel blij Weltmarine. mee. Het iets voor iemand anders straks. En hij ja, ja, gaat zeker voor de derde wereldtitel, dus... Uh... Nou, nah, ik denk dat Max dan wel hopelijk voor meer die titels gaat, daar ben ik ook heel erg blij met Manneke, dus uh, ik, uh, ik hoop het wel dat hij, uh, dat, dat hij nog een paar gaat... Uh, kijk,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 Enorm gedreven zijn. Dus. Maar het, is mooi. het zou toch mooi zijn als we elke kampioen een andere winnaar hebben. Ja, is zeker. Prachtig. Is ja. Want even eerlijk, het was mooi, natuurlijk Max Wereldkampioen, maar het was wel een doodzaai jaar, natuurlijk. Geen ja, ja, ja, ja. nee, dat is helemaal ja. waar. Het was nou, ja, nou ja. Max bedankt iedereen van Red Bull, al het personeel, uiteraard ook nog even in Engeland. Uh, uh, in gisteren was als je, als je, als je dat. Als je dat niet doet, dan hoeft hij niet meer binnen te komen. Oh ja. <laughs> nee, <laughs> ja, maar ja, ik, ik vraag me af of hij alleen maar zegt uh, bedankt... of heeft hij zo ook nog een uh, envelopje to es, uh, toegeschoven. Nou, Is dat het, dat dat vroeger gaf gerust rust aan het heel personeel horloge. Nou, dat doe je tegenwoordig niet meer. En die zou ook tegenwoordig wat die van kijken 40.000, 50.000 euro. Dus ja, dat zou best wel... Laat zo zeggen. Al die medewerkers die hier zitten... die hebben niet zolaard van iemand die achter de kassen bij de Albert Heijn zit. Dus dat uh, uh, zou best wel wat uh, extra in het uh, eind van het jaar in het uh, potje zitten, denk ik. Dat Zeker. Dat, dat, dat, dat, dat we daar niet bang over voor te zijn. En uh, ik denk dat Max ook serieus wel geliefd is met twee wereldtitels. En dit jaar echt die constructeurstitel natuurlijk. Dat het uh, team gewoon op Tomic best wel uh, heel erg, uh, heel, heel erg veel loopt lachen daar uh, in Engeland uh, in de werkplaatsen. Uh, maar ze zullen ook hard moeten werken, want de rest komt er wel weer aan. Precies, uh, precies. Ja, het is, is niet, jongens, we, zijn, we, zijn, uh, we hebben een titeltje binnen, we, we hebben het gedaan, uh, klaar. Nee. Nee, uh, sneller als verwachten staat ze.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 Ja, gaat helemaal goed komen. Tot volgende week. Oké, fijn weekend. Oké, okay. groet aan je buren. Dag.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 Jeetje, jeetje. Dat moeten we nou? Ja. <tie> dan gaat er Ben of uh, zingen in de tijd dat, uh, <tie> dat, dat, dat jij op de radio was. Maar wij, wij begonnen vandaag met vijf uh, geplaatste spelers. Er zijn er nog een keertje vier uitgevallen. Zo. Dus uh, bijna een elf elftal. Er, mogelijk, de, ja, Mogelijk naar de winterstop en een compleet ander team staat. Ja.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 We'll Ah Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry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 Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y something inside So strong And I Know that I can make it Though you're doing me Wrong so wrong You're that my pride Als meer aan te trekken en te hopen dat je licht het doet. Laat buiten de storm niet nu maar hazen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar er heen gevalt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen, en ik ken je diepste angst.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 Ga me lopen door de duinen en als het regent gaan we terug in bed. Uren langzaam wakker worden, zweven door de tijd, zie het licht door de. versie van uh, Mo en uh, Avond uiteraard. Het origineel van uh, Boudewijn de Groots. Maar uh, ja, heel mooi ja, dit vertort. is een uh, nieuw uh, uitgebracht. Uh, mooi vertolkend door uh, Mo. Houd de plaats in de gaten. Misschien wordt het wel een hit, uh, Benno. Ja, wie weet. Jennifer Kentel, ja, zullen we ja, maar zeggen. Precies. Hey, het is uh, tijd voor het beest. Het beest van de week. ja, ja nou Dit is een, uh, een, een hondje waar je als man eigenlijk niet mee over straten durft. Want dan denk je dat je marmot aan het uitlaten bent. En, want ik heb het over een uh, chihuahua.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 Dat, ze, dat wil je... <laughs> Hapslik weg. Dat was, dat was hardlopen, hoor. Daar, oh. uh, ja, bij Elswacht. Nee. Uh, maar goed, uh, Kees op straat, nummer 5. Daar is het dierenhuis. Daar kan je terecht voor Jana. Uh, Jana, uh. het uh, dier van uh, deze week. Ga even kijken bij uh, het kennen met thuis.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 I'm was uh, deze groep wel een van mijn favorieten hoor. De de 5-star. En uh, ja, een groot hit. Uh, all Fold Ondertussen zitten we ook naar de, de andere kwartfinale. De, de eerste van gisteren. Weet maar even niet meer over uh, Benno. Wat daar allemaal gebeurde hè, met die nee, strafschoppen. Nee nee. nee, nee. Gert van Daddy, Maar uh, ja, we zitten nu uh, naar een andere kwartfinale te kijken. Om 4 uur gestart. We zijn nu uh, bijna in de, de rust. En... Uh,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 Ik ja, dacht dat het begin november altijd was, Mijn nou, ja, lichtjesdag. Vlichtjesavond was dat. Elke tweede zondag in december, dus dat is morgen. En hmm. dan morgen de internationale dag van de bergen. En dat is dus ook door de Verenigde Naties <laughs> opgericht vanaf 2003. Elk jaar aandacht wordt besteed aan het bewustzijn over het belang van bergen. En om hmm. de kans en de beperkingen in de ontwikkeling van de bergen te benadrukken.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 The, <laughs> the, the dag of the face. <laughs>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 in een geboren getogen halen... Maar dus wat dat betreft... Uh, um, uh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 Luc, wij gaan er ook even langs. Ja, wij gaan ook even, uh, even een kijkje nemen. Even Giel een handje geven. En dan gaan we weer weg. Dus zit heel snel weg. <laughs> handtekening scoren. Oh. Nee hoor, geen handtekening, <laughs> zo flauw. Ja, erg hè. Ja. Nou ja, wij uh, zijn er volgende week weer. Dankjewel, binnen. Ja, Dankjewel, wel even even wel zijn. En uh, zometeen, Fred, hij is er gewoon weer hoor. Zit uh, klaar. Uh, houdt uh, nu nog even...